Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht helpen militairen op de corona-afdeling. 60 militairen zijn vandaag begonnen in het Universitair Medisch Centrum. Het zijn artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Zij hebben training gehad om mee te kunnen helpen in het ziekenhuis. Door de extra hulp kunnen er ook coronapatiënten van andere ziekenhuizen in Utrecht terecht. Vorig jaar hielpen er ook militairen mee in het Utrechtse ziekenhuis. Bijna 1 op de 10 ziekenhuismedewerkers zit ziek thuis. Dat komt deels door verkoudheidsklachten, maar ook door steeds verder oplopende druk in de ziekenhuizen. En zolang de coronapiek niet snel afneemt, zal het ziekteverzuim alleen maar stijgen, vrezen zorgmedewerkers. Een van de slachtoffers van de schietpartij gisteren op een middelbare school in Amerika is overleden. Een leerling opende het vuur. In totaal zijn er nu vier doden. Het wapen waarmee de jongen schoot is vorige week gekocht door zijn vader, zegt de politie. It's my understanding again that this was a recent weapon purchase, that he had been shooting with it and had posted pictures of a target and the weapon. Part being at. Waarom de schutter van 15 om zich heen schoot wordt nog onderzocht. Staatsbosbeheer gaat bezoekers nog maar eens uitleggen dat ze moeten wegblijven van de koninkpaarden in de Oostvaardersplassen. Ze zien er aaibaar uit, maar het zijn wilde dieren en dat moet zo blijven. Als ze wennen aan mensen loopt het namelijk meestal slecht af met de dieren, zegt de boswachter. We hebben vorige week een aantal dieren naar de slacht gebracht omdat die te opdringerig werden. Dus die komen op je af ook. Het is nog niet fout gegaan, maar we we hopen wel dat we dat ook zo kunnen houden. En de consequentie is ja, dan moeten we dieren eruit halen. Kom je in het natuurgebied een koninkpark tegen, dan moet je zeker 25 meter afstand houden. Het weer nog, vanavond nog steeds af en toe kans op een bui. Vannacht niet kouder dan 2 graden. Morgen tussen de regen soms zon en het wordt ongeveer 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat één file op de A5 hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met De Ring is de vertraging een kwartier en dat komt door een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM. Fan FM. Het ZFM-radioprogramma op de woensdagavond, waarin een echte fan. Twee uur lang zijn of haar favoriete groep of artiest mag laten horen en toelichten. Vanavond een bijzondere uitzending van FanFM, want vandaag gaan we het hebben over Leonard Cohen en dat gaan we doen met de band Fast Countenance. Fast Countenance heeft dit jaar een nieuw album uitgebracht, Cohen Songs and Stories. Het is een live album opgenomen tijdens een van hun theatershows rond de muziek van Leonard Cohen. Vanavond ben ik op bezoek bij de band en ga ik met twee leden, Johan Molenaar en Jan Veerman, praten over Leonard Cohen en natuurlijk ook over hun band Fast Countenance. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know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 You can trust her, for she's perfect body with her mind. Kunnen jullie even voorstellen en ook wat vertellen over de band? Ja, nou, ik ben Johan Molenaar. Ik ben bassist van de band en een van de vocalisten van de band. Yeah. Uh, een van de oprichters ook van de, van, van de band. En Jaap? Ja, ja ik, nou, ik ben geen vaste onderdeel van Fast Countdowns. Ik ben gevraagd om uh, als, als gastzanger voor het project van Cohen. Oké, okay, ja. Wat vanavond gaan we het hebben, hebben over Leonard Cohen. Ja. Um, kun je daar iets over vertellen? De relatie tussen de band en Leonard Cohen en waarom dit project? Uh, nou ja, wat ik daar van, vanuit, vanuit mijn perspectief kan, over kan vertellen is. Uh, ja, ik, ik ben al in, op jonge leeftijd in de aanraking gekomen met de muziek van Leonard Cohen. Uh, ja, toen een beetje rond mijn 18e en 19e, zeg maar. Uh, ja, wij hadden met onze vrienden gewoon interesse in muziek. Eerst rockmuziek, hè. En, ja. nou, vervolgens ga je wat verder kijken. Kwamen we bij de Beatles uit. En, en, ja, ja. en vervolgens kwamen we bij Dylan terecht. En vervolgens kwamen we ook bij Leonard Cohen. Uh, uh, trok ook onze aandacht. En uh, ja, dat heeft mij altijd uh, geïntrigeerd eigenlijk. En uh, dat, dat, dat heb ik, ben ik altijd ja, blijven waarom, volgen. Of uh, ja, geïntrigeerd? Ja, ja het, het, het is sowieso denk ik een unieke, unieke stijl die die, die die heeft binnen de popmuziek. Weet je? Ja, de, ja? de manier zoals je die nummers aankleedt. en ja, Die, die, die, die, die poëtische teksten. Um, Klopt, ja. Die zware teksten. Ja, en ook heel hele serieus. mooie teksten. Uh, ja. En, en de, ook gewoon ja, die die dan vervolgens uh, vangt in prachtige liedjes. Ja. En ja, daar da, da zat iets in wat mij enorm aan, aan, aantrok ja. en aantrekt ja. nog steeds. Ja. Dus ik ben hem altijd, uh, ben ik dat blijven volgen, zeg maar. Okay. En zijn stem, dat is volgens mij wel een hele bijzondere stem, denk ik ook, hè? Ja, ja die is natuurlijk met die jaren, is die uh, e ja, enorm laag geworden... Ja. <laughs> waarbij hij op het eind eigenlijk meer ja, ja, ja, praten ja. voordroeg dan, dan, dan zong. Maar ja, ja. Dat, ook ja. dat had weer zijn charme. En, en ook ja. dat, die laatste platen die zijn gewoon ongelooflijk mooi. Ja. Okay. Ondanks dat hij dan bijna fluistert bij sommige nummers. Maar ja. toch brengt hij het ja, op een bepaalde hij heeft een mooie manier. Maar je bent niet uh, met Susanne uh, groot geworden, of dus dat is niet je eerste kennismaking? Nee, dat. Nou ja, ik wel wel een een ben beetje... van die generatie. Ja, dus, ja. <laughs> ik, wel, ik dat, dat was wel kennissen. natuurlijk een van de eerste albums die we dan ook gingen draaien. Ja. Ja, dus dat, ja. dat eerste album, Songs of Leonard Cohen, volgens mij. Ja. Uh, ja, dat wel, wel die albums en ook met The Who Fire en dat soort nummers en The stories ja. of the street. Ja. Dus dat waren wel de eerste, eerste albums die okay. ik dan leerde kennen, zeg maar. Ja. En toen dacht ik, ik heb een leuke band. Laat ik er nog wat mensen bij vragen. En uh, laten we iets met Leonard Cohen gaan doen. Het was meer een. Uh ja, dat, dat, zo, dat is ik, gaande, ja. gaandeweg gegroeid. Ja. Wij, wij, ja, wij, met Fast maken wij ook eigen platen. En soms ja. coverden wij dan al wel eens een nummer van Leonard Cohen... tijdens een avond in de PX of wat dan ook. Wel okay. uh, uh, was een keer een, ook een, uh, een soort kleinere tribute in de PX. En deden wij ook een, een aantal nummers van Cohen. Dus zo'n doende was dat wel bekend binnen, nou ja, in Volendam en bij... Uh, ook de programmeur van de PX, uh, Bianca Vos. Oké, okay, ja. Yeah. En toen uh, Leonard Cohen overleed, uh, kreeg zij het idee van... laten we in de PX een mooie oh. tributeavond gaan opzetten. Aha. En toen heeft zij ons benaderd als begeleidingsband voor die tributeavond. Oké, okay, zij is de trigger geweest eigenlijk. Ja, ja zij ja, is wel oké. de trigger in geweest. Ja, ja. En zij had toen het idee van laten we een, een, een mooie avond opzetten in de PX. gaan jullie de begeleidingsband worden en dan nodigen we wat, uh, nodigen okay. wat gastzangers en zangeressen uit. Ja. En dan maken we er één avond van, dat was het idee. Maar het is meer geworden toch? Het is wat meer geworden, <laughs> ja. ja, absoluut, ja. ja. Father, father, change my name The one I'm using now it's covered up with fear and filth and cowardice and shame oh, but it as a kind of trial, well, you may use it as a weapon, or to make a woman smile, oh, but lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover come back to me, he said lover, lover, lover, lover Side, he said, no, I never, ever walked away Yeah, it was you who built the temple It was you who covered up my face Oh, and lover, lover, lover Cohen, ja, of Cohen, hè. hoe spreek ja, je ja, dat? Het ja, is altijd nog moeilijk. Uh, moeilijk. Ja. ja, ik ben natuurlijk van een, uh, een andere generatie als, uh, als ja. de meeste bandleden. Je bent wel groot geworden met Susanna bij het uh, kampvoer. Ja, ja. ja, en met ja. So Long Marianne, natuurlijk, so Long die eerste Marianne, twee ja. Alpes, uh, ja. en, en, uh, die, die natuurlijk gewoon alleen nog met het gitaartje waren en, en, ja. en uh, toen al wel die vrouwenstemmetjes erbij natuurlijk, dat, dat natuurlijk die magische krachten uh, ook uh, van de nummers van, twee, uh, uh, ja. van uh, Cohen. En uh, nou, ik speelde in die tijd, begon ik natuurlijk ook al een beetje gitaar te spelen. Dus ja, dan, dan was het natuurlijk uh, 1 en 1 is 2. Ja. Ja, ja. En uh, ik was natuurlijk ook altijd wel heel geïnteresseerd in teksten en, en mooie poëtische. In die tijd had je natuurlijk ook uh, Dylan. En ja. uh, dat is natuurlijk ook zo'n verhaal. Uh, ja, ik werd daar ook door aangetrokken. Ik ben hem wel ook weer uit het oog en uit het oor verloren, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. En... Uh, Totdat mijn oudste zoon mij uh, op een gegeven moment weer uh, attendeerde op... Uh, je moet deze cd eens beluisteren van... Uh, oh, leuk. Was, ja. Ja, Ten New Songs was dat. Ja, toen ja. heb ik het weer opgepakt. Okay. En toen ben ik alles weer gaan beluisteren. En toen kwam ik natuurlijk tot de ontdekking dat het alleen maar rijker nog was geworden en mooier. En wat betreft zijn stem vind ik ook... Uh, ja, die is natuurlijk veel lager geworden, maar... maar Oh, uh, mooi. Ja. Maar veel, veel warmer en veel dieper. En daar spreekt natuurlijk ook. Dat hele, ja, zijn hele leven speelt daar. Uh, een, een, ja, dat kan je horen in zijn stem. Ja, ja. Dus heeft dus, hij een uh, hoop ellende meegemaakt dan of zo? Nou dus, ja, dat gevoel krijg je wel natuurlijk. Uh, uh, is een ja, hij erg. was natuurlijk ja. een. Uh, misschien komen we er later ook nog wel vaker over te spreken. Maar hij was natuurlijk een. een, een hij had een depressieve. Ja, okay. uh, ja, ja, periodes. Ja. En hij is natuurlijk eigenlijk niet begonnen als, uh, als, als popartiest, zal ik maar zeggen, of als, als zanger-gitarist, maar uh, als dichter. Ja, oké. Okay. Schrijver, schrijver. schrijver, ja. ja. ja. Aha. ja. En, ja, ja. En, en dat heb je natuurlijk met de goede kunstenaars. Die, uh, ja, die hebben meestal ook iets depressiefs depressief in zich. Ja. ja. vind het gegokken, ik maar. Uh, ja, noem eens even wat een ja. zijstraat. En, uh, en, en dan, dan ga je natuurlijk ook nadenken over het leven, denk ik. Uh, ja, ja. Uh, in, in mijn optiek is het zo. des is de, ja, de zwaardere dingen je meemaakt. Uh, des te de uh, je wordt van het leven. En waar het dan aan draait. Ja. Ja, ja. En, ja. Uh, ja. ja, op die manier. En ja, ik ben dan uh, dus natuurlijk gevraagd door Johan. Uh, ja. Omdat ook diezelfde Bianca Vos van, uh, van ons cultureel centrum, van ja. de PX. Die uh, had mij iets eerder uh, gezien. En ik, toen had ik dus ook, uh, stond ik ook met een grote band op het podium. Toen uh, met verschillende repertoire ook. En, en ik speelde daarover, ik zong daar toen ook twee nummers van Coen. Oké, okay. ja. En dat had Bianca gehoord, en die had tegen Johan gezegd: Nou, je moet ook hier vragen. Iemand. Ja. Want even terug naar uh, jullie, band natuurlijk, Fast Countries. Hoe is dat begonnen eigenlijk? Ja, dat is ja. alweer, uh, ook alweer, uh, nou, bijna 22 jaar geleden. 22? Ja, ja. ja, wij zijn begonnen met een coverband, Sister Ray. Heet die? Okay, die bestaat ook yeah. nog steeds trouwens. Yeah. Doen we nog steeds het top 2000 project mee van. dan. Yeah. Ja. En uh, van daaruit kwam bij een aantal van, deze, van de bandleden de, ja, de, de, de, de, de ambitie of de, de, de, de, de wil om de ook een eigen ja. muziek te gaan maken. Okay. Dus daar zijn we, daarnaast zijn we eigenlijk nog een band begonnen. En dat werd yeah. de uh, Vals Countrans. Uh, toen nog met een andere leadzanger Mario Reus, destijds. En uh, ja, toen zijn we gewoon maar, weet je, ja, weet je Mario had wat liedjes, ja. ik had wat ideetjes. En zijn we bij elkaar gekomen samen met, uh, met gitarist Jack en, en Nico en, en uh, nog een drummer. En een heel klein bandje zijn we gewoon begonnen met wat eigen liedjes te maken. Ja. En, uh, nou, op een gegeven moment eerst een demo gemaakt en uh, uh, later uh, een aantal albums gemaakt. Uh, gewoon ja. in eigen beheer. Ja. Dus we, oh, hebben, okay, wel, uh, ja. we hebben wel drie albums gemaakt uh, tot nu toe. Ja. Want ik heb gezien dat Cohen Songs and Stories al het vijfde album eigenlijk hè, van jullie ja. ja vierde album als je die demo ook meetelt uh, die oh. staat officieel niet meer op de Nee? De, dat is een soort uh, een soort album collector's item ja zoiets, zoiets uh, <laughs> The last tapes of ja, zo. ja. Ja. zoiets uh, nee. <laughs> als je maar, dood uh, bent komt het allemaal weer naar boven ja hoor. zoiets ja. Nee, maar we hebben drie echt albums uh, ja, ja. Cohen ja. Co Songs and Stories eigenlijk het vierde album ja. nou van de band Love. Is daar nog wat over te vertellen, over jullie uitvoeringen? Over de uitvoering van uh, Leonard Quinn. Ja, nou, dat was natuurlijk de eerste keer dat hij. Dat toen hij weer uh, begon met optreden, dat was natuurlijk magisch. En, ja. en, uh, en die uitvoering natuurlijk live van al die nummers. Ja. Dat was heel speciaal. En en natuurlijk ook. Het is wel. Uh, uh, een van de nummers die op ons, of op het album dan staan, die, die, die wel gewoon de benadering van Cohen hebben. Want een, aantal, of een groot aantal van de nummers op de op de CD, dat zijn natuurlijk ook andere uitvoeringen. Ja, Omdat eigen interpretatie. dat natuurlijk ook zangerissen bij de zijn. En, ja, ja. En, ja. Ja. Ja. Dit nummer wordt door Jaap dan gezongen op onze album. Ja, ah, okay. dat is Meer, dat zing ja. ik dan. En Jaap heeft natuurlijk ook die diepe stem. Ja, hè, die die Cohen stem. Dus ja. dan, ja, dan ga je mooi. ook echt de Cohen versies ja, doet, uh, doen. Ja. Dat, ja, dat doet hij uh, formidabel. Ja, maar ik moet wel zeggen. dat uh, Ik heb natuurlijk ook. Uh, in mijn muzikale leven. Heel veel projecten gedaan. Ik moet wel zeggen. Dat dit wel. Een, nou eigenlijk wel. Het, een van de mooiste projecten. Ja. Ja. Is waar ik aan mee heb gedaan. Dat is gewoon okay. echt. Uh, ook natuurlijk vanwege het grote gezelschap. En je moet natuurlijk ook. Uh, niet vergeten dat het allemaal zijn vallendammers, zijn -hmm. die uh, waar, waarmee je dus gewoon een, een gigantische ja. band kan formeren ja, ja. Uh, met blazers en, uh, en, en noem het allemaal maar op. Ja. En natuurlijk uh, niet te vergeten, de, de spreker uh, ja, is een leuk, leuke verhaal. Ja. Ja. Uh, dat is natuurlijk op zich al uniek. Ja. Uh, echt, waar ik, ik, uh, iedere keer als ik erover over praat, dan, uh, ja, dan, dan ja, gaan de rillingen over me lijden. Ja, ja. Dat is gewoon echt geweldig. Ja. En Wilma, hebben jullie voor die benadering gekozen? Bijvoorbeeld niet, je kan ook een klein beentje nemen of zo, net als hij doet of zo. Maar jullie hebben het voor gekozen groot te maken, veel verschillende zangers. Ja, we waren wel geïnspireerd op de uh, I'm Your Fan uh, live cd. Er is in, uh, uh, zeg maar, uh, aan het eind van, de, de, de, ja, in, in latere jaren, toen is er een reeks concerten geweest. Dat, dat, dat noemen ook de I'm Your Fan uh, concerten waren dat. Ja. En dat, daar deden dan een Nick Kay van mee, uh, uh, Rufus Wainwright, uh, oh, Jarvis Cocker okay. van Pulp. En dat was ook een hele groep, een gezelschap die een aantal shows heeft gedaan over de wereld. Oh. En een aantal zangeressen. En die dan ook de nummers van Leonard Cohen vertolkte. Okay, dus dat, yeah. dat, dat was ook het initiële ja. uh, idee. Van, nou gaan we daar een beetje naar kijken. Hoe, je, hoe ja. dat is gedaan. En daar hebben we naar gekeken. En naar zijn eigen laatste tours. Toen had hij zelf ook gewoon een grote band mee. Een okay. violist. En met een Spaanse gitarist. En met een hele goede achtergrondzangeressen. Um, de Web Sisters. Ook uh, fenomenaal goed. Yeah. En... Um, dus op basis daarvan hebben wij ook de band samengesteld. Ah, van, ja, we okay. wilden die sound ja. toch creëren. Uh, dus, en en ja. wij hebben inderdaad ook die violisten. Die, die was al onderdeel trouwens van Fast Fast en zo. of Inman. Maar okay. echt die Spaanse gitaristen bijgevraagd. En die, die, de achtergrondzangeressen. Oh, okay. uh, dat is uh, voorbeeld genomen dan. Ja, ja, ja want ja. Dat, dat zit ook in die live versies. Hè? Dus, dus, dat, ja. uh, dus, dus dat is een beetje een combinatie geworden van die I'm Your Fan. Mm -hmm. Een live uh, versie Daar hebben we een beetje naar gekeken. En naar gewoon zijn eigen live uitvoeringen. Okay, yeah. En daar hebben we dan op sommige nummers wel weer een eigen yeah. twist aan gegeven, zeg maar. Ja. Dus we, we hebben ook bijvoorbeeld, naar, ja, sommige hebben heel aparte live versies uitgezocht. Iets in zo'n Adam Cohen dan zong met een zangeres. Ja. Uh, ja, dus het, het, we niet. hebben het een beetje overal nergens vandaan uh, gehaald. Um, en zo het een beetje samengesmeed zeg maar. Ja. Ja, wat mij ook opvalt of opviel, dat is uh, als je natuurlijk een aantal van die avonden hebt gespeeld, een aantal in het theaters hebt gestaan, dan uh, krijgt ook, uh, dat krijgt een eigen karakter. En, uh, dus de nummers een, uh, De bedoel. nummers, ja, ja. ook. De, de, de nummers gaan gewoon staan eigenlijk naar de hand van, van de band die het speelt. En, ja. en ook naar na de. Ja, de zangers maken er toch een eigen, geven er eigen zwaadje aan, en de zangeres ook. Dus het wordt toch ook weer iets eigens. Ja. En dat is ook dat vind ik ook mooi hier. Ja. The god of love preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder.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 and the wine It's not a trick Your senses is all deceiving A fitful dream The morning will exhaust Say goodbye To Alexandra leaving And say goodbye to, to Alexander. Alexander.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 For the occasion, in full command of every plan you write, do not choose a coward's explanation. dat moeten we eerlijk toegeven... dan krijg je soms de horen van... is dat niet ongelooflijk saai? Die stem van hem, uh, die liedjes... En, uh, ja, ja. En, nou, dat is... Uh, dat is zeker niet zo, hè? Nee. Absoluut. Dat is nee. zo verrassend geweest... De, de, de, de reacties uit de zaal... Nee. en uh, waar dan ook... waar we gespeeld hebben. Uh, ja, Misschien ook omdat je een hele... Uh, Heel veel variatie is een nummer. En dat kan natuurlijk door zo'n grote band, De violisten, ja. en zo. Dat is, uh, maar het is ook, als een, een zangeres een, een nummer van hem zingt, dan wordt het soms ook gewoon een heel ander nummer. Dat, dat, als je bijvoorbeeld naar een Joan of Arc luistert, zoals hij dat zelf ja. zingt. En vervolgens uh, uh, luistert naar een uh, ja, de versie die we die een zangeres bij ons, Nancy Guit, dan uh, bracht. Ja. ja, dan heb je het echt, dan er komt er zoveel meer. Melodie en in. En en dus dat, ja. dat is ook de kracht. Dan hoor je nog meer de kracht van zijn liedjes soms. Dat als een ander het uitvoert, dat, dat heb ik heel vaak met, uh, met zijn liedjes. Okay. Dat, dat, uh, ja, als het dan wordt gebracht door een andere zanger uh, ja, op een andere manier, dan absoluut, wordt het nog mooier. Zeg maar. okay. ja. Ja. Dus, dus zijn teksten zijn heel belangrijk wel. Ja, nou, die. Ja, die, die dat, dat, dat, dat, ik denk dat dat uh, voor hemzelf het allerbelangrijkste was. Maar dat, het, het, is ook, oh, het, het klopt allemaal. Het is allemaal, elke zin is gewoon: Ja, is gewoon Anders of beter dan Bob Dylan? Of moeten we dat gewoon niet vergelijken? Nee. Uh, ja, die, die dat, uh. Ik leg het er natuurlijk wel vaak naast, maar ja? het is natuurlijk heel anders. Het is, uh, kijk, Dylan heeft natuurlijk ook. Meer Rocky. Meer ja, maar niet, ook, die heeft natuurlijk ook teksten dat je denkt, waar komt het vandaan? <laughs> en, en dat, maar dat, ze hebben natuurlijk ja. ook, uh, uh, dat hebben ze, ze hebben de keer dat met elkaar gezeten, denk ja. ik, Dylan en Cohen. Ja. En uh, uh, Dylan zei, ja, ik, ik schrijf zo'n nummer soms in een kwartier. En Cohen, die, die schreef, soms, die deed soms een, weet ik veel wat, een jaar met, over, ja. over een lied. Ja. Oh, ja. En uh, ja. Dat Cohen heeft voor halleluja iets van tachtig coupletten geschreven. Zo, nooit ja. geweten. uiteindelijk ja. Ja. zijn er dan vijf uh, zijn er ja. uitgekomen en daar heeft hij vijf ja. jaar over gedaan. Ja. Dus ja, dat was, die was ook extreem perfectionistisch en, en ja. het was nooit... En dat, uh, ja, als je fan bent, hoor je het. Ja. Je hoort, en, maar het is, niet, het is niet in elkaar gezet, het is niet gezocht. Het, het vloeit, het loopt, het, het, ja. het klopt allemaal. Ja. En het, en het is natuurlijk, het zijn gedichten. Het is, uh, het is, het is zo poëtisch. Ja. Uh, dat ja, ik kan mij helemaal vergeten in, in, in, in zo'n liedje. Okay. Maar ik denk wel dat moeilijke teksten zijn. Dus ik denk ja. dat een uh, groot deel van het publiek, nou, die hoort die woorden niet eens, denk ik. Of je die, die gaat denk ik niet zo diep in de tekst als jullie tweeën, denk ik, nee. Nou. Ja, ik denk dat de mensen ja? die naar hem komen... die, die, die, die, die komen ja, dat... er ook wel echt voor die tekst. hoor En die, die, ja. die, die, die ja. snappen het wel. Dat... Ja. Ja. Die horen het ook wel of ja. die hebben het gehoord. Ja. Die hebben ja. echt geluisterd of die ja. hebben de tekst meegelezen of zo. Ja, ja dat, dat, dat, want dat zijn wel de echte Coen-fans. Dat zijn ook... Eh, vaak ja, ja. ben je Coen-fan voor het leven, volgens mij. Ja, ja. En je, je die, groeit in ja. die teksten. Ja, maar jullie want... hebben denk ik ook andere... Toeschouwers kregen of uh, hè, mensen. Ja, ja wij. Ja, ja, ja, nee, ja. Bij ons kwamen ook mensen die inderdaad heel gewoon weinig van Leonard Koonk uh, ja. Ja. kenden. Ja. En nee. die gewoon heel verrast waren door de hele show en door de liedjes. Ja. En, ja. Ja. Ja. Uh, zeker, dat is ook zo. En die, die nog weinig kennis hadden van de teksten uh, aanzienlijk. Ja. Ja. Maar die het nu wel, uh, wel veel meer waarderen. Ja. Absoluut. Ja. Ja. ja, want ik heb vanmiddag toevallig nog even geluisterd naar uh, Alexander Leaving uh, ...staat geloof ik op 10 New Songs of... Uh, ja, daar staat hij ook op en op live in Dublin. En, en, uh, oh, oké, okay, die gaan we zo draaien, ja. ja, ja. En ik uh, zocht op Google nog eventjes de tekst. Ik ken hem wel grotendeels ook uit mijn hoofd, maar... Uh, ...toen vond ik onder, onder de tekst, vond ik dus... Uh, ...commentaar van heel veel mensen die... Uh, vertelden wat ze in dat nummer... ...hoe ze dat nummer interpreteren. Oh, en er waren er waren zoveel verschillende interpretaties van. Okay. En ja, uh, ja dat en, en toch ook wel weer raakvlakken, mm -hmm. omdat hij daar toch iets in, in ligt van uh, het, het is een. Er is, is iemand vertrokken. Ja. Uh, was het nou een geliefde? Of is hier iemand overleden? Uh, iemand die, die, die, waar hij een hele sterke band mee heeft en uh, nou, dat komt dan dat kwam daar allemaal in terug en dat is ja. zo mooi te lezen dus, uh, ja. en dan ook zaten daar de bouw uitleggen uh, in, in die ik ook zo voelde dus uh, oké okay. ja. dus die, dus die, die teksten magie... zijn ook niet uh, eenduidig of zo zijn voor nee dat is natuurlijk met poëzie ook niet zo ja en oh, dat is waar ja, ja. En, en, en dat is zijn grote kracht It's four in the morning, the end of December, I'm writing you now, to see if you're better, New York is cold, but I like where I'm living, there's music on Clinton Street all opzoeken en meeluisteren of zo. Of meelezen eigenlijk, hè? Maar het is ja. wel een aara. Dat zou ik dus eigenlijk moeten doen. Ja, dan ja. En, je ontdekt een dan een heel veel erin. Je ja. ja. dan heel veel erin. Dat is ook allemaal... Mooie woordspelingen heeft hierin Ja? Uh, ja, er, er, er zitten heel veel grapjes ook in verwerkt, hè? Dat, dat, dat, kleine woordgrapjes. En, uh, ja. en ja, sommige teksten, zoals met Chelsea Hotel, hoe je dat dan beschrijft, hè? Dat gaat dan over... Uh, zijn uh, ja, romance met Janis Joplin. Oh, ja. Yeah. Ja, uh, zijn eenmalige romance in, in, in, uh, die hij yeah. dan in het Chelsea Hotel tegenkwam. En ja, dan beschrijft hij die, die hele scene: dat ze dan, de, de limousines die staan s'nachts buiten en, uh, en ze leven daar. En uh, weet je. Ja, uh, yeah, ja. Yeah. En, en dat was het. Uh, dat was het. Liefde voor de, de, de songwriters toen. En. Uh, ja, ja dat is, en, en dan eindigt hij ook wel weer een beetje van... nou ja, ik denk eigenlijk niet elke dag meer aan je of zo, weet je. Ja, want het was, we, gingen, we gingen voor het geld en, de vle en het vlees. Ja. Uh, ja. Het vlees, ja. ja. Maar hij heeft natuurlijk ook enorme krachtige, zoals uh, Anthem. Ja, uh, ja en, dat is en, en de uitspraak in dat nummer... Uh, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Ja. Ja, dat wordt natuurlijk... Uh, Heel veel gebruikt. Ja. Nog een keer? There's a crack in everything. That's how the light gets in. Dus oh, hoe oh. donker het ook wordt. Yeah. Hoe opgesloten je ook bent. Er is altijd wel een barst. Of waar het licht naar binnen komt. Oh, op een of andere manier komt het binnen. Ja. Ja. Daar ja. Ja, moet ik even over denken hoor. Waar je dan weer ja. door het licht. Uit, uh, de hoop en, uit, en uit, de ja. voeten, uit. Ja. Ja. Hoe, hoe diep je ook zit. En, uh, dus ja. altijd verlies, Ja, ja. ja. Dus altijd weer komt ja. er wel weer licht uh, doorheen. Dus hij was wel ook heel positief. Was alleen maar... Uh, uh... Er zat ook wel hoop weer in. Hoop, Ja. ja. ja. Hope, ja. ja. ja. ja. ja. Ja, want hij is natuurlijk, hij het een keertje allemaal uit, uh, achter zich gelaten. Hij is dus Zen-boeddhist uh, geworden. Ja. <laughs> ja, hij is Ja, hij ja, heeft jarenlang okay. ergens op een berg gezegd, ja, je had, Mount, je weet dat Mount Baldi in, uh, in ja. Los Angeles. Uh, Mount Baldy. <laughs> ja, dus was hij uh, in de leer bij een Zen-boeddhistisch uh, klooster. Ja. Dus op een gegeven moment was hij gewoon, na de, na de, de Future Tour was hij... Ja, hij, hij was er gewoon klaar mee met de muziek, zien met de plaat en de toer, en vermoeid en aan en, en, ja. ja, de drank, en noem maar op. En, en toen had hij gewoon, en hij was altijd geïnteresseerd in, in al die godsdiensten religies en religies. Mm -hmm. en, en ja, toen zocht hij eigenlijk een, een meester, een master, en toen ging hij bij eigenlijk bij. Dus die Master. Okay. Uh, en in die tijd heeft hij geen muziek gemaakt, eigenlijk, nee? Nee, dus toen heeft, heeft, wel, heeft hij, heeft hij zich echt wel een aantal jaren teruggetrokken. Oh. En uh, ja, was hij dan echt daar in dat klooster? Uh, ja, daar deed, had hij dan zijn taak hè? Tuurlijk. En, ja, uh, hij koopte, dus, hij, ja, ja, hij koopte. Hij koopte voor de meester, <laughs> ja. ja. Voor mij schreef hij nog wel boeken. Want dat, dat, dat vertelde onze verteller dan ook in die verhalen... dat hij daar ook wel een boek schreef... Uh, waarin hij dan, uh, waaruit wel bleek dat hij heel erg uh, vrouwen drank en seks miste. Uh, dus, uh, ja. Maar hij was, hij, hij was wel echt even van het, van het muzikale podium verdwenen. Echt ja. jarenlang. Ja. Oh, en op een gegeven moment uh, werd toen ook, toen hij daar was, ja, hij had alles losgelaten. Toen bleek ja. ook dat zijn hele vermogen was weggesluist door zijn uh, manager, oh. <laughs> slash ex-vrouw. Ja, ja, ja. Dus op een gegeven moment, uh, toen. toen hij eigenlijk wel weer naar buiten wilde, toen bleek dus dat hij, uh, dat hij okay. ook een palatzak was. Uh. Ja, ja, dan moesten we weer al gaan En toen was hij ja. eigenlijk noodgedwongen ja. om weer uh, te gaan toeren. En toen was hij toch ja. al een uh, jaar of 69, 70. Ja. Uh, dat is zo oud toch? ja. Uh, ja. Toen, en toen heeft hij eigenlijk zijn meest succesvolle toer, toenezen heeft hij toen, uh, gehad in die laatste ja, dat jaren. Dat is gemotiveerd, ja. MUZIEK familie. Hè? En zijn vader was heel jong dood. Dat komt ook wel eens terug in zijn, oh, ja. in zijn, in zijn, ja. in zijn teksten. Hij groeide een beetje op in de jaren begin jaren zestig volgens mij. In de jaren vijftig. Ja, want hij was wel wat ouder. Ah, ja, de normale popartiest. En hij wilde dus schrijven. Hij was dichter en hij wilde schrijver worden. En hij speelde daarnaast eigenlijk een beetje gitaar voor de fun. Okay. Dat deden ze ook ja. met vrienden. Gewoon spelen Maar hij was echt op plan dichter te worden. En toen is hij ook uh, vertrokken is naar Londen volgens mij. Om een boek te schrijven. Echt ja. in 1960 of 1961 al. Dat was heel vroeg al, Ja, ja. oké. Okay, ja. En toen daarna naar, uh, uh, naar Griekenland. Hoe heet het eiland nou? Hydra. Hydra. Ja. En daar heeft hij toen een paar jaar gezeten en heeft hij één of twee boeken geschreven. Okay. En, en, en geleefd en, en ja. daar ging hij ook wel ook li de liedjes schrijven. Okay. En daar is hij nog lang, ook dat huisje heeft hij lang aangehouden. Ja. Wanneer komt de eerste plaat eigenlijk uit, He, Suzanne ofzo? Hij ja. nee, was dat 1967, 67, 67. Okay. want ja. Ja. Hij, had ja. die, hij had die boeken geschreven en dat, nou, dat was natuurlijk niet echt een, een super succes. Dus, voor mij kon nee. hij daar niet echt van leven. Dus hij had bedacht, ik ga ook liedjes ja. schrijven. En voor mij ging hij toen eerst liedjes schrijven voor anderen. Hij Heeft hij okay. toen eerst voor Judy Collins. Uh, heeft hij toen die, die teksten geschreven. Vanuit drag Rehearsal. Drag Rehearsal rack. En, en ook Suzanne. En die hebben dat nummer eerder dan hem zelf opgenomen. Okay. En dat was toen ja. een bekende zangeres in die scene, weet je, in Dude de New Collins Yorkse scene. Ja. Met Dylan en uh, ja. Joan Bas. Ja. En, uh, en dat werd toen een een soort van klein hitje, in ieder geval lokaal, uh, ja. van, van haar. En toen uh, kwam het idee van... Uh, de, toen kwam hij zelf ook in de positie om een plaat op te nemen uh, okay. met, met een label. En, ja. Toen, ja. en ik weet, ik, ik, heb, ja, ik heb een boek ervan gelezen, maar ik weet dat die, die eerste optredens, dat, dat, dat, had hij, dat vond hij heel erg moeilijk dan, om dan live op te treden voor het publiek. Ja. En uh, ja. uh, daar moest hij echt uh, het podium op getrokken worden, zeg maar, die eerste paar keer. Uh. En door wie zou die beïnvloed zijn? Ja, rond die tijd, ja. Nou, ik, ik meen uh, dat hij dus wel... Ook de country erg... Uh, ja, qua yeah. de, de, de Country, dat was ook wel echt... Uh, maar welke artiesten dat... Uh, ja, dat waren het ook wel. Hank uh, ja, Williams. Hank en Williams enzovoorts. Uh, echt en de oude ja. country muzikanten. Ja. En uh, nou ja, Dylan was natuurlijk ook... Al, al, al voor hem uh, als, als, als zanger uh, bezig. Ja. Dus daar keek je ook naar. Uh, maar ook, ja... En, en in zijn teksten heel veel... Schrijvers en... en en, ja. en, en boeken. De, van mijn, de, de, de Tibetan Book of the Dead. Dat, dat, ja, dat okay. weet ik nog wel uit. Dat, ja. dat, dat ja, misschien moeten we weer kijken naar zijn invloeden uit, uit, uit boeken dan uit muziek of zo. Ja, ja dat ja. is een beetje een, combi, een combinatie ja. hè, bij hem. Dus, hij uh, is met boeken schrijven begonnen. Maar op ja. een gegeven moment is hij toch een beetje in de muziekant. Ja, ja, en gedichten. Ja. En, uh, ja. Ja. Ja. en hij had gewoon een soort vriendenclubje. Dat waren ook dan dichters. En daar, daar, daar trokken ze dan mee op. En dat gingen ze dan... Uh, avond organiseren in, in, in ja. Montreal, in, in kroegen en avonden En dan gingen ze ook wat spelen. En Timothy Leary en zo, ja. Ja, ja, ik, ja. ik weet even... Die ja het natuurlijk De, de rugs die zullen ook wel een rol hebben gespeeld. Ik bedoel, in die, in die periode. Want, ja, uh, denk je? Iets ja, later of wel, zo? Hij heeft daar niet, niet heel veel over gezegd. Maar ik denk wel dat ze dus wel... Uh, en na dat triepje hebben genomen, zo uh, hier en daar. Ja, ik, ten, toen, ten tijde toen hij die boeken schreef, dan, dan, uh, dat, dat werd ik ook. Van mij werd het ook in dat boek verteld. Dat hij dan. Ja, dan ging hij op een gegeven moment echt nachten door uh, dat boek afmaken. Oké. Okay. En ja. Uh, ja, dat, dat doe je natuurlijk uh, met hulpmiddelen. Ja, ik dus, ja, ja, ja. Uh, en van mij kwam het boek toen uit. toen dus zat hij ook tien dagen in een. In, in, in, in, moest hij bijkomen in een sanatorium of zo, weet je. Het was. was dus dat soort dingen, ja, dat dingen, ja, ja. is natuurlijk ook wel. Dat, uh... Ja, zoals ja, een ladiesman natuurlijk. Ja, ook, de vrouwen ja. die vielen voor hem. Op ja. de een of andere manier, dat heb ik dan wel gelezen, dan wist hij de vrouwen te behagen. <laughs> en niet alleen met seks hoor, maar nee, nee, ook nee, met, met, met zijn hele... Ja. hele, met hele ja, hij is al romantisch ja. geweest ja, inderdaad, ja. Ja. Susanne. Dat platte er natuurlijk ook af inderdaad. Ja, ja. ja, ja. ja maar dat is mooi, mooi aan Suzanne want dat was dus geen... Uh, een romantische relatie. Hè? Dat, dat ging, dat ging, het verhaal yeah. met Suzanne was Dat was een vriendin van een vriend van hem. Yeah. Uh, uh, dat, en dat was een danseres, ook in Montreal. Uh, en daar had hij een bepaalde klik mee. Dus daar kon hij goed mee opschieten. En daar ging hij. Daar maakten die wandelingen mee langs de haven. En, uh, oh. um, maar, maar zij had een relatie met een vriend van hem. En, uh, ja, en daar had hij goede gesprekken mee. En, uh, dus dat was een soort van uh, ja, geestelijke relatie. Oh, meer een maatje mee. dan een... Uh... Ja, ja, wel ja, een heel erg ja. diepe klik, maar uh, niet seksueel, zeg maar. Nee, okay. en, ja. uh, dus daar heeft hij toen dat, uh, dat nummer over geschreven. For the lands, I'm sorry, you're tired. The evening has hardly begun. For the dance, try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. The surface, the surface is fine We don't need to go any deeper Thanks for the dance, I hear that we're married One, two, three, one, two, three, one